het NOS Journal. In verschillende Amerikaanse steden is opnieuw gedemonstreerd... tegen de arrestatie en deportatie van illegale migranten. In onder meer New York en San Antonio zijn mensen de straat op gegaan. De protesten begonnen dit weekend in Los Angeles... waar de spanningen verder opliepen na de inzet van de Nationale Garde. In delen van het centrum van de stad geldt een avondklok. Volgens de burgemeester is dat om een einde te maken... aan het vandalisme en de plunderingen in de stad... Sinds zaterdag zijn bijna 400 demonstranten in L.A. aangehouden. Het versterken van het elektriciteitsnet is moeilijker dan verwacht. In Gelderland, Flevoland en Utrecht zullen bedrijven daardoor langer moeten wachten... op een nieuwe of zwaardere netaansluiting. Oorspronkelijk was de uitbreiding gepland voor 2029... maar inmiddels gaat netbeheerder Tennet uit van 2033 of zelfs 2035... Ook producenten van wind- en zonnestroom zullen langer moeten wachten... op een aansluiting in Gelderland, Flevoland of Utrecht. Israël vraagt Egypte deelnemers van de Mars naar Gaza tegen te houden. Dit weekend lopen naar verwachting ruim 3000 mensen uit 35 landen... van Egypte naar Gaza naar de grensovergang bij Rafa. Maar Defensieminister Katz wil voorkomen... dat de activisten het Palestijnse gebied betreden... Dat zou volgens Katz de veiligheid van Israëlische troepen in gevaar brengen. De zorgen over het klimaat zijn gedaald. Uit onderzoek van Ipsos INO is 61 procent van de Nederlanders bezorgd over klimaatverandering. In 2022 was dat nog 71 procent. Vooral jongeren zijn minder bezorgd. Ze vinden het klimaat een abstract begrip met nog maar weinig tastbare impact op hun directe omgeving.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 Makes us wind up When the feet comes on The girls all line up And the boys all look But no, they can't touch But the girls want to know Why boys like us so much They like the way we dance They like the way we work They like the way they land is going across my shirt They like the way my pants It compromets my shape They That's like crazy, the right? way we work Let you, let you, know. you got to let the beat get under your skin. You got to open up and let it all in. But see, once it gets in, the popping stuff. Somewhere in the crowd there on the stage. And I Het was ook slecht tegen Spanje, dus ik hield het daar niet droog De hele dag in kroegen, zodat de tijd opvloog Ik raakte door mijn geld en riep de CETA weer op zak Het was een veertiendaagse reis, dus het hotel dat werd in de bak Te klaar. Dan kon ik altijd op tijd klaar En hoefde nooit meer af te wassen. En nooit meer op mezelf te passen. Wanneer ik last van mensen heb, zoals ik je vuil gezien kan. Mezelf te pas. Ik kon s morgen dus niet opstaan, want de wekker liep nooit af. Ik kon dus ook niet naar mijn werk toe, omdat ik dan dus maf. begreep me niet, hij reageerde agressief. Ik heb met hem praten geprobeerd en daarna werd ik negatief. Even bid, tot ik wat beter kijk En staat te staan een vreemde die wat op je lijkt Ik lijk maar niet te willen weten, dat je nu weg bent voor altijd Mijn hoofd probeert je te veranderen Ik Van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS Journaal. De uitbreiding van het hoogspanningsnet in Gelderland, Utrecht en de Polder loopt jaren vertraging op. Daardoor moeten winkels, bedrijven, supermarkten en scholen... langer wachten op een nieuwe of zwaardere elektriciteitsaansluiting. Bij protesten tegen het immigratiebeleid in Los Angeles... zijn sinds zaterdag bijna 400 mensen opgepakt... Het overgrote deel werd gearresteerd omdat ze weigerden te vertrekken. Enkele mensen werden opgepakt voor ernstigere misdrijven als mishandeling of wapenbezit. De zorgen over het klimaat zijn gedaald. Uit onderzoek van Ipsos INO blijkt dat 61% van de Nederlanders nog bezorgd is over klimaatverandering. In 2022 was dat nog 71%. Het weer veel zon met maximaal 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. ZFM, ZFM.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 Ik zolang ik je niet verlies Vind ik het weg met jou ZFM, 106.9FM